Ja, ja, Iggy Poppen met Debbie Harry van Blondie. Die werkt uh, regelmatig al samen met uh, gastmuzikanten. Of hij ging even te gast op iemand zijn plaat. Uh, wat een sympathieke jongen is dit toch. Search and Destroy. We breken het kot af. Ik hoop dat jullie thuis meedoen met Iggy en de Stooges. Ik heb daar nog een interessant weetje over. Uh, in de oh. remaster heeft Bruce Dickinson van Iron Maiden aan de knoppen gezeten. Wauw. met een lekkere brilpartij op het einde van uh, Search and Destroy. Jij weet daar nog iets over, uh, nee. Wilfried? Ja, niet alleen een brilpartij, maar uh, als je heel goed geluistert, dan hoort je ook, uh, uh, dat, zwaarden gekletterd. Ja, absoluut. Uh, Middelliefse zwaarden, die, die kletterden tegen elkaar en dan sampleden ze dan. Uh, ja, drugs uh, dat helpt om zo'n gekke dingen te doen ja, natuurlijk. Ja, dat he. zit er dus in, in dat nummer. Search and destroy. Over die platen Raw Power uh, wist Iggy Pop nog te vertellen. Wij waren toen een fantastische, super heavy nitro-explosieve brandstof geïnjecteerde rockband waar niemand aan kon tippen. <laughs> verlegen net, jongen, hè. Verlegen is, jongen. Zoals we, een beetje gelijk als de bierbar dus. Ja, ja. Ja, We luisteren naar Corruption uit het album Avenue B. een new B plaat tot 1999. Speak, monkey, speak. Ja. ja geen idee waar hij het nu hier over had, uh, Iggy Pop. Ik denk dat hij een politieke mening had in dat nummer. Ah ja, ja, ja oké. Okay. Maar dat interesseert ons uh, niet zozeer. Mm, geen hol. Hè? Ja. Zeg, nu toevallig. Uh, toevallige. Kijk ook op het scherpe, uh, scherm. Scherp, scherm, John. Uh, twee covertjes achter elkaar. Ja, dit is een hele mooie zachte Everybody's Talking, want Iggy Pop heeft zo'n mooie diepe stem.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 The sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Tacking off of a northeast wind, sailing on the summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Keef Nick, hè? Ja, je zou dat bijna niet herkennen, hè. Nee. Een heel, heel totaal andere versie en hij deed, hij deed dat ook niet alleen. Nee. Uh, Jarvis Cocker. Ja, van Pulp. Die zong mee. Die zong mee. Ook een beetje moeilijk te verstaan, eerlijk gezegd. Absoluut. Maar goed, zolang dat we Iggy Pop maar horen. Uh, zeg, Iggy Pop, die naam, trouwens, John, uh, een beetje een rare samenstelling, hè, want dan is die mensen een echte naam niet. De echte naam is uh, James Jewel Osterberg Jr. als ik mij goed herinner. Uh, weet jij nog hoe dat, dat ook alweer zat met Iggy? Ik denk dat jij dat weet. Nou oh ja, just, ja. Uh, ja. hij was de drummer. Voor de Stooges was er de iguana's en daar drumde hij bij. Ja. Iggy Pop was eigenlijk aanvankelijk een drummer. En op een gegeven moment uh, luisterde hij heel veel naar The Doors. Echt waar. Ja. En dan is hij door Jim Morrison een beetje opstudeerd geraakt en dan werd hij plots frontman. Ja, ja, en van de iguana's werd hij dan Iggy en Pop. Dat was uh, ook een leuk verhaal. Hij had ooit voor de grap zijn wenkbrauwen afgeschoren voor een optreden. Uh, hij vond dat mooi en dat deed hem een beetje denken aan een vriend van hem die uh, toevallig uh, ja, kanker had en chemotherapie volgde en daardoor zijn wenkbrauwen kwijt was. En die man heette met zijn familienaam Pop. Dus dacht hij, oké, okay, Iggy Pop, dat is mijn nieuwe naam. Het is dan geklonken, dit is Home. That's down at the mall. van uiteraard Iggy Pop, van Brick by Brick. Zijn, denk ik, misschien toch wel de meest succesvolle soloplaat. Johnny, je zei daarnet iets over The Doors. Ja, klopt. Ja. Maar daar heeft Iggy nog meer mee te maken. Hè? Nog veel meer. Op het moment dat Jim Morrison gestorven is, is het een publiek geheim dat The Doors... Ze hebben nog getoerd ze hebben er een aantal mensen voor gevraagd. En op een gegeven moment is ook Iggy Pop daarvoor gevraagd. Ah, maar hij heeft het niet gedaan. Hij heeft het niet gedaan. Ik lees letterlijk zijn reactie. This is ghoulish een disrespectful... Ja, voilà. Ja, het, ja, het had wel goed geweest, natuurlijk. Dat had enorm goed geweest, maar hij heeft het niet gedaan. Dit is het trouwens met James Williamson. Ja, gitarist van de Stooges, maar dan een paar jaartjes later. Kill the city. Kill the <laughs> city. city. Where are to the rich? A nation, man, and airbrand for free. See, you know, space is a an man, an airbrand for free. Until you wind up. Kill City heeft een uh, stille outro, John, zoals uh, uh, we allemaal merken. Een lange stille outro? Ja, yeah, I wanna live. Uh, Naughty Little Doggy. Daar uh, spelen ook allemaal rare gasten bij. Namelijk twee uh, of drie man van uh, Guns N' Roses. Je gaat dat wel horen, verkeerde gitaren en zo. Metal, metal. Iggy Pop. We wensen hem nog vele, vele jaren. I Wanna Live. Hij is nu al, of morgen tenminste, 75. Uh, laat ons er nog 75 bij lagen, bijlappen. Iggy Pop. Um, zeg, wat ik nog wel tof vind aan Iggy Pop is dat je die ook af en toe ziet opduiken in een film of een uh, tv-reeks. Ja, hij is ook eigenlijk wel een acteur, hè? Ja, en hij, natuurlijk een, heel, uh, een hele grote karakterkop. Het leukste vond ik, uh, wat ik gevonden heb is dat hij ooit meegedaan heeft in Star Trek. <laughs> Oké. Okay. Ja, hij speelde daar een of andere vulken. Zo die mannen met van die boebel's ja. op hun uh, voorhoofd. Uh, mm -hmm. Ik vind dat hij daar perfect voor gecast is. Jij uh, hebt dat soms ook, hè? Wilfried. Pop, een bubbel op je hoofd op zaterdagavond. Ja, hoe bepaald? later op de avond, hoe groter de boebel. En uh, nog later op de avond zakt hij naar beneden. Ja. <laughs> Dancing with the big boys. Dit is David Bowie samen met... De, uh, de, de, de ja, hoe, hoe, pop. hoe heet die man ook weer? <laughs> pop Iggy, <hè>? ja. <laughs> Big boys. Zeg, uh, Wilfried Pop, waarom ja. zit je hier nu al heel de tijd in jouw blote bast? Ja, ook daar heb ik gelezen van, uh, van de grote Iggy Pop natuurlijk. Hè. Um, Iggy is een uh, grote cultuurliefhebber. Hij gaat ook heel veel naar de bibliotheek. en uh, Hij heeft zo'n fase gehad in zijn leven dat hij geobsedeerd was door uh, Egyptische farao's. Ah, ja. En hij merkte dat hij altijd in hun bloot lijf rondliep. Het is niet moeilijk, het is heet in Egypte. Ja. En hij is dat ook beginnen doen. En hij heeft dat zo lang gedaan dat hij eigenlijk geen uh, t-shirts meer kan verdragen. Hij weet niet waarom, het voelt gewoon lekker. we hier natuurlijk op zijn gitaar ja, en we hebben nog een uh, fantastische samenwerking klaarstaan het volgende drummer is uh, Gardenia dat is oh. eigenlijk een nummer uit de plaat Post Pop Depression ja. en uh, niemand minder dan Josh Home van uh, Queens of the Stone Age was daar aan de zijde van Iggy Pop, uh, ze hebben daar een paar echt geweldige optredens mee gegeven knallen deden ze samen op het podium, dat was uh, heel ja. goddelijk om te zien de drummer van Arctic Monkeys speelt ook mee, die speelt ook mee Laat ons gewoon luisteren. In 2016 kwam dit uit. Nog niet zo heel lang geleden, dus. Oh, Even discussie tussen Wilfried en John, maar um, ze zijn met deze plaat niet in België geweest. Uh, ja. Eigenlijk de music hall was het dichtste. Uh. Ja, ja, ja, ja, ja. Kijk, kijk, ja, kijk, we weten ook niet alles. Nee. Wat Aisha, de... dat is het volgende nummer. Dat is ook een samenwerking, dacht ik. Hè? Ja, zo rond de e-wisseling had je allerlei uh, coole bands. Dat was wel een beetje elektronica, een beetje techno, maar eigenlijk ook toch wel rock'n'roll. En Dead in Vegas was ook zo'n band uit Engeland. En uh, ze waren zo slim om uh, uh, Iggy poppen voor hun kaart te spannen. En uh, dat bracht een prachtige single voor. Deze Aisha. I have a portrait op my wall. he got out 14, we hebben nog een kwartiertje om onze grote held, Pop Iggy, te eren. Ja, ja, ja, ja. Morgen, of binnen twee uur, wordt hier een mens 75 jaar potverdikke. Ja, we sluiten straks af met uh, twee knallers, knallers, knallers van Grote hits. Maar eerst nog een paar, uh, ja, nog, nog twee nummerkjes die... Uh, Samenwerkingen staan. Ja, zeker die... te checken zijn, niet zo bekend zijn, maar, maar echt super, super toffe dingen. Ja. Dat eerste dat noemt Broken, of dat heet Broken Boy. Ja, dat is waarschijnlijk na die laatste stage ja, dive. in uh. 2010 in een, een of andere Engelse concertzaal, toen hij frontaal op zijn b ging ja. en uh, al zijn botten brak. Ja, het zijn nog twee korte nummertjes, even gewoon knallen, twee minuten en een half, zo hebben we het geheren. Gip op, let's go baby. Iggy samen met Cage the Elephant's Broken Boy. Uh, trouwens nog iets leuk om uh, mee te geven misschien aan de mensen thuis. Dus, uh, in het contract als de Iggy ergens ging optreden stond er altijd bij ja de geluidsman mag wel niet bang zijn om te sterven. <laughs> omdat het geluid zo luid stond van ja waarschijnlijk had die man zijn een ticket het begeven. is zo hoor omdat dat ook was bij The Crams. samen met Iggy Skirt Blues. I got the toys Wilfried Pop. Uh, ja, John, we komen bij de laatste 10 ja. minuutjes om Iggy te keren. Zijn jij klaar voor de grote finale? Ja, het is, het is, echt, uh, het is echt gewoon fuif muziek nu. Ja. Hè? Nu even terug uh, naar de fuif muziek. Ja. Ik hoor de intro komen. Ja, fantastisch. De uh, Passenger, weet je waar het over gaat? Uh, ja, uh, ja, vertel maar. Ik ja. weet het, maar de luisteraar ja. misschien niet. Ik kon niet met een auto rijden in de 70s, dus reed hij altijd mee met David Bowie en was hij altijd de Passenger. Voilà. Zo dus, dus simpel is dat. Dat is het verhaal achter dit nummer. En uh, daarom is ook het hele nummer geïmproviseerd qua tekst. shine so bright a tie's made for us tonight Zo, uh, Wilfried, komen we bij het woordje in het scenario afscheid. Ja, ja. Van alle mooie uh, dingen. Van alle, alle mooie punk. Komt een eind, maar niet aan EG-pop. Die gaat gewoon ongenadeloos door. En wij ook nog minstens één nummer. We ja. hebben nog uh, twee dingen te vertellen. Ten eerste, bedankt om te luisteren. Het was heel fijn dat jullie er allemaal bij waren. En ten tweede, een gouden tip. Als je morgen vroeg opstaat... Het eerste wat je aan denkt is natuurlijk Iggy Pop. Doe vooral je kleren niet aan. Smeer je in met pindakaasboter. Loop buiten en uh, roep er uh, luidkeels. Lust for life. En wij zijn er gewoon terug op uh, zondag 8 mei tussen 4 en 6 met oeroude, oerdegelijke aperitief radio van de Radio Bierbar. Happy birthday, Iggy.